7 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Een Nederlands militair transportvliegtuig is in Libië geland. Het zal daar Nederlanders ophalen die door de onlusten niet op een andere manier weg kunnen. Het Nederlandse vliegtuig landen kort na zessen op het vliegveld van de hoofdstad Tripoli. Het is de bedoeling dat het Nederlandse toestel vanavond nog terugvliegt. De Libische leider Gaddafi heeft zich aan het eind van de middag in een tv-toespraak door het volk onverzoenlijk opgesteld en deed de betogers geen enkele concessie. Gaddafi zei op felle toon dat de demonstranten die sinds een aantal dagen hervormingen willen afdwingen de doodstraf verdienen. en noemde de betogers ratten en huurlingen. Verder kondigde hij aan Libië niet te verlaten. Ik zal hier sterven als een martelaar, aldus Gaddafi.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 Oranje begon in de stad Mirpoor aan slag en scoorde 292 runs voor het verlies van zes wickets. Bij Nederland was vooral Ryan ten Duskaten met 119 runs in vorm. De Engelsen overtroffen daarna het Nederlandse totaal met 294 runs voor het verlies van vier wickets.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 En dit is de anwb Verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven staat tussen Nederweert en Afrit Buddel nog 5 kilometer door een gekantelde vrachtwagen. Daardoor is bij de Afrit Buddel de rechterreis ook dicht. Op de rijbaan naar Maastricht, daar staat nog 4 kilometer voor Maastricht. En op de A73 Maastricht richting Nijmegen, daar staat door een ongeluk tussen Bezel en Belveld nog 2 kilometer.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 Maak een afspraak op rabobank.nl slash groothandel. Rabobank, een bank met ideeën. Dit is Radio 1, de NTR. En ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast maakte twee jaar geleden diepe indruk... met zijn boek over de openbare inrichting Lelystad... en nu schraapt hij over de bodem van zijn ziel in het zusje van de bruid. Het waar gebeurde verhaal over zijn nieuwe geliefde... die zichzelf in het net aangeschafte kapitale pand drinkend, snuivend en spuitend te gronden richt... Hier is Joris van Kastelen. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, met dat vorige boek, Joris, dus met Lelystad, kreeg je een proces aan je broek. Hoe, hoe staat het daar nu eigenlijk mee? Ja, Ik had vandaag, of eigenlijk gisteren, uh, volgens het OM moeten horen... Wat, wat, uh, of ze gaan vervolgen of niet. Dus vandaag had ik nog steeds niks gehoord. en Toen had ik mijn advocaat gebeld en die ging... Weer met het OM bellen en toen zeiden ze: we kunnen het niet vinden. Dus, <laughs> dus het is, dat blijft nog eventjes een uh, raadsel. Maar... In, in eerste instantie waren er, geloof ik, bewoners <coughs> hè, die zich aangesproken voelden. Ja, en, ja. en toen heeft het OM zich erop gestort. Hoe... Het, het is een vrij ingewikkeld verhaal, maar het komt erop neer dat. Ik vind sowieso dat iedereen het recht heeft om processen tegen mij te voeren. Dus als die mensen zich beledigd voelen, moeten ze dat vooral doen. Mm -hmm. Dus zij zijn naar het politiebureau gegaan... overigens pas twee jaar nadat het boek uit was. Pas in, in het najaar van 2010. Dus ze lezen heel traag in Lelystad, zei ik altijd voor de grap. Ja. Maar uh, toen zijn ze op het politiebureau geweest... en daar wisten die agenten niet wat ze ermee moesten... Want die dacht een boek, uh, stukjes over mensen. En ze hadden wat kopietjes gemaakt, maar het bleef maar liggen. En die mensen kwamen er terug van: wanneer gebeurt er nou eens wat? Wanneer wordt hij nou eens opgepakt? En toen hebben ze het in een soort wanhoop naar het Openbaar Ministerie gestuurd. En daar heeft iemand zitten slapen, neem ik aan. En gezegd: van hé, hey, dit is, uh, laten we deze zaak maar gewoon uh, gaan doen. Laten we die jongen vervolgen. En waarschijnlijk hebben zij gedacht: van hij komt wel naar dat verhoor, want dan moest ik mij melden voor verhoor. Mm -hmm. En dan seponeren we het daarna. Dan kunnen die mensen ook niet meer klagen dat er niks gebeurt. Dus ik denk dat dat het achterliggende idee is geweest. Maar ik vond het principeel onjuist om daarheen te gaan, naar zo'n verhoor. Omdat, ja, eigenlijk het OM schaart zich dan al achter de klagers. Want zij zagen er dus genoeg zaken in... om wegens een proces tegen mij te voeren. En dat zou dan een soort, ja, uh, werking kunnen hebben in de toekomst. Dat iedereen die een boek publiceert, of het nou fictie is of non-fictie... er hoeft maar één klager te zijn en je loopt zeg maar het risico dat het OM zich achter die klager schaart en wegens belediging een proces tegen je gaat voeren. En dan ben je dus strafrechtelijk, uh, of dan ben je verdacht in een strafrechtelijk proces. En dat heeft een heleboel consequenties voor als je bijvoorbeeld een bewijs van goed gedrag of iets dergelijks zou moeten overleggen. Ja, dat ja. hoef ik gelukkig nee. niet. Nee. <coughs> Dit klinkt Nog wel niet. alsof je een goede advocaat in de hand hebt genomen. Ja, ik deed er in het begin heel, toen ik het hoorde, toen schoot ik in de lach. Want ik... Ja, er was vlak daarvoor waren er ook twee mensen die in het boek voorkomen, die waren met elkaar op de vuist gegaan in een discussie die ook met het boek te maken had. Dus ik. En toen had de een de ander een, een, een tand door zijn lip geslagen of zoiets. Dus ik dacht toen die politie belde dat ik als getuige of zoiets. Uh, en toen zeiden ze zwaar het om ging. En ik dacht, nou, dat is toch, dat kan toch niet? Weet je? Dat, uh, wel dat die mensen tegen mij een proces voeren, dat lijkt me logisch. Dan moet je gewoon een civiele zaak aan. Waarom voelen aan die mensen eigenlijk beledigd? Voor de mensen die Lelystad niet gelezen. Um, ja, dat weet ik niet. Ja, ze zijn ook op televisie geweest. Dat is het rare, want ze verweten mij dus onder andere... dat ik, dat ik ze onvoldoende had geanonimiseerd. En vervolgens zei ze zelf bij, uh, bij Nieuwsuur en ik geloof ook bij Pauw Nieuws... Uh, met naam en toenaam herkenbaar in beeld gegaan. Dus ja. dat was ook een beetje... En je vertelt dit ook allemaal stralend, want het zal jou geen windeier hebben gelegd. Hoor. Nee, nou ja, in, wat ik wel zei, in het begin dacht ik... Uh, dan schrik je wel even, want dan ja, je Lelystad en je bent verdachte in een strafrechtelijk proces. Maar goed, ik dacht eerst, ja, het zal allemaal wel loslopen. Maar uh, het is op zich wel handig dat ik toch een advocaat heb genomen, omdat je eigenlijk niks hoort anders. Want je krijgt ook niet te weten waar het nou om gaat of wie de klagers zijn. En toen heb ik via via een, een uh, ik had nooit eerder een advocaat nodig gehad, dus dat was voor mij ook nieuw. En toen heb ik wel een goede van het kantoor van Britta Beuler. Een heel oh. ambitieuze vrouw. Die, heeft, uh, ja, die had even alles op alles gezet. Dus die had al binnen een week boven tafel... dat het waarschijnlijk een van de stommiteiten is geweest... van een officier die heeft zitten slapen... of die dacht van nou, die auteur die is wel zo gek om te komen... en dan uh, kunnen we het daarnaast seponeren. Ja, een goed uitreisje. Maar, ja, ja, dat was wel op zich wel slim om te doen. Maar goed... Toch is het raar dat het zo lang moet duren. Je, moet, je zit dus gewoon meer dan een half jaar zit ik al te wachten tot... Ja, ze, kijk, zij moeten iets natuurlijk. En voor hun is het natuurlijk ook een beetje een genante zaak geworden inmiddels. Maar goed, als ze nu gaan zeggen, ja, we seponeren het... dan is het helemaal voor niks geweest. Het ja. is dus misschien dat ze heel druk bezig zijn met iets bedenken... waardoor er toch nog een of andere zaak kan komen. Dat sluit ik niet uit. Nee, en het volgende proces wacht waarschijnlijk... want de kans is zeer groot, uh, kan ik wel stellen... na lezing van je boek, dat je opnieuw een proces aan je broek krijgt. Hè? Ja, denk je? Hoezo? Nou ja, hoezo? Uh, je hebt een boek geschreven over een liefde... Ja. die je hebt uh, meegemaakt. Um, dat ging mis... Een, een, een, een liefde met een zieke, verslaafde vrouw. En, uh, ja, zo zag ik haar niet, hoor. Maar... Nou ja, goed, dat is, maar daar gaan we het zo over ja, hebben. Ja, ja, maar ja, dat is, is wat, wat, de lezer, uh, wat je wel op de lezer hebt overgebracht. Uh, en uh, je geeft haar wel een andere naam. Maar um, het is vrij makkelijk te achterhalen... om welke vrouw het gaat en om welke familie het gaat. Want je beschrijft ook haar familie. Ja, maar dat, heeft, dat zei ook iemand anders, ook een journalist... Toen heb ik het omgedraaid. Toen, zei ik, toen ik dat boek over Lelystad schreef... of in mijn reportages... dan staan mensen in de literaire en journalistieke wereld... altijd te juichen van... Uh, wat geweldig, mm -hmm. jouw aanpak is fantastisch. En nu draai ik het om... Dan verschuift mijn blik naar die literaire wereld en journalistieke wereld zelf. En dat is niet omdat ik dat wil, maar het is gewoon omdat ik haar in dat milieu ben tegengekomen. En dan begin je daar zelf mensen... deel van uitmaakt. maken. Ja, precies. En dan mm -hmm. gaan ze ineens moord en brandstreel. Want, oh, wat doet het pijn als ik, uh, als ik nu ook eens een keer uh, ja, geraakt word door. Maar het is geanonimiseerd. En jij zegt van ja, ik weet wie dat is. Maar ik heb met een aantal mensen erover gehad. Als jij niet uh, dat kringetje kent, weet je natuurlijk helemaal niet wie het mm -hmm. is. Maar nou, goed, dus dat een portret wel... maken van een stad. Lelystad is natuurlijk wel wat anders dan. Ja, maar daar kwamen ook maken. mensen in voor die, die zich herkenden. Zoals die, die mensen die dat proces gingen voeren. En natuurlijk nog veel meer mensen. Alleen de meesten konden de humor er wel van inzien. Daar ja. kwamen natuurlijk wel 200 mensen misschien in voor. En er is, ja, maar daar zeg je iets heel belangrijks. Die konden de humor er wel van inzien. Ja. In dit geval gaat het om een, een heel <coughs> schrijnende situatie. En een, heel, een tragedie. Een familie. Ja, het was, het was inderdaad behoorlijke tragedie. Ja. Dat kun je wel zeggen. Ja. Ja, voor mij, uh, voor mij ook. Ja. Goed, we uh, uh, gaan het er uh, zo over hebben. Toen, uh, rond je zeventiende begon je, geloof ik, hè, met, uh, met schrijven. Uh, je maakte reportages voor de Lelystadse Courant. Of, ja, Lelystadse Dagblad heette het, geloof ik. Lelystadse Dagblad. Flevo Post heb ik ook wel eens wat voor gedaan. En, en toen durfde je de mensen niet aan te kijken? Ja, ja dat, uh, dat heb ik wel eens gezegd, ja. Nu het zegt, herinner ik me dat. <laughs> Hoe lang <laughs> heeft dat geduurd, dat je daar moeite mee had? Nou, toch nog wel, ook toen ik bij de Groene Amsterdammer zat... vanaf mijn 21ste, 22ste toen, had ik ook nog wel een soort angst of zo. Het was voor mij wel... Ik moest wel een, een soort... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, een, een, uh, ja, een bepaalde angst overwinnen. Om, ja, om, om te kunnen doen wat ik uiteindelijk wilde doen, ja. En wat wilde je, een soort doen, verlegenheid? Dat is het woord wat ik zo ja, eigenlijk. je liep stage is. zat beschoven journalistiek ging daarna filosofie studeren en liep stage bij de Groene Amsterdammer. En bent daar toen blijven hangen. En dit nieuwe boek speelt zich ook voor een deel op de redactie van de Groene Amsterdammer af. Wordt niet met name nee, toename, dat zeg ik noemt. niet. Want ik voor mij ik heb dat geanonimiseerd omdat dat ja, voor mij niet relevant is. Het is ja. gewoon het is een decor waar het gebeurt en. Als ik zeg maar een boek over de groene had willen schrijven... Dan, ja, dan had ik het wel met naam en toename genoemd. Dus dat is voor mij... ja. Nou ja het lastige is dan dat de, de, de, de zieke hoofdredacteur sterft... een paar dagen nadat Fortuyn is doodgeschoten. En dat ja, dan dan natuurlijk alle, iedereen alle journalisten weet. weten dat dan, maar ja, niet heel eh, Nederland. Eh, wel wat het... meer dan die paar journalisten, denk ik. Hoor. Ja, oké, okay, maar als het bij KPMG zich af had gespeeld... dan, dan zou de journalistiek totaal niet reageren natuurlijk en zo, dus dat moet je wel een beetje plaatsen. Oké, okay, wel... ik probeer uh, dit ook aan te nemen. We hebben het erover. Okay. Uh, de tegel ligt daar. Met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. En uh, reacties en uh, vragen van luisteraars zijn uiteraard uh, altijd welkom op onze website radiokunststof.nl. Goed, uh, het nieuws, Libië. Uh, heb je Gaddafi net uh, gezien of alleen maar gehoord? Ja, ik had uh, vorige week mijn auto weggebracht voor een grote beurt. En die vloog in de garage half in brand. Dus ik ben hem een week kwijt geweest. En toen zat ik eindelijk weer heerlijk in mijn auto, in de file weliswaar, van de garage naar huis. En toen hoorde ik Gaddafi. Uh, Kijk, dit althans... is nou wel Joris van Kastroen. <laughs> Wat? <laughs> nou, dit is uh, Joris van Kastroen, bij uitstek. Hè? Uh, hoe, hoe vertel je een verhaal? Je begint met een auto, die vorige oh, ja. week denkt, waar zal dit nou eindigen? En ja hoor, toen zat hij... Toen voor het eerst een ja. een auto, toen hoorde ik het af. Dit heeft onderbreking. een onderbreking. Een vertaler die heel slecht Engels uh, sprak. Ja, ja, en dat ja. was heel komisch, want die, de presentator uh, van het Radio 1-journaal... Tim de, over die? Ja, die maakte de prachtige Nederlandse volzinnen weer van. Dat was wel <laughs> heel mooi. Dat. Ik vraag me ook af hoe die nou... Uh, ja, hoe die in het echt, zeg maar, uh, wat zijn vocabulaire is... Dat, dat zou je natuurlijk letterlijk moeten hebben. Ja, en, precies, en wat er van overblijft, want ik hoorde precies hetzelfde, ook in de auto. Ah, Oké, okay. ja, misschien, misschien nog een misschien grote beurt moet krijgen. krijgen. Ja, okay. ja, maar uh, me ook realiseren van hoe, hoe werkt dit? Want wat uh, blijft er over van wat hij daadwerkelijk zegt na twee vertalingen? Ja, precies. Ja. Ja. En het nieuws moest er voor wijken ook. En toen dacht ik, nou laten we hopen dat hij nog met iets vinnigs komt, want het was vooral herhaling natuurlijk. Ondertussen twitterde, uh, onder, uh, Femke Halsma. Nog. Uh, kan er niet iemand in een witte jas, deze, deze man uh, weghalen. <laughs> ja, ja. Uh, maar de, hoe gaat het met jou, met de, met de journalist uh, Joris van Kasten? Vol, volg je het allemaal heel nauwlettend? Ja, ik ben nooit midden deskundige of zo geweest. Dus wat, nee, maar ik vind het niet wel voor fascinerend. Niet. Nee, ja, ik weet niet. Het, ja, het zou altijd nog, nog kunnen of zo. Maar. Nee, maar. Uh, ja, dat, natuurlijk, ik volg het wel. Maar door, doordat ik nu meer met boeken bezig ben geweest. dan ja, heb ik wel mijn journalistieke neigingen telkens moeten. moeten temmen, als het ware. Dus ik kreeg wel soms nog ideeën voor reportages. En die, ja, die heb ik dan toch een beetje. naar de achtergrond. Uh, of gewoon in mijn lijstje gezet. Dat ik dat toch in de toekomst. Uh, ik heb nu ook wel weer zin om echt eventjes uh, ouderwets op pad te gaan en niet meer met mezelf uh, eventjes niet met mezelf bezig zijn. Ja, wat je natuurlijk voor dit boek wel hebt gedaan. Maar, maar hoe ja. zit het met uh, de journalist Joris van Kaster? Want even voor de mensen die het niet weten, School van Journalistiek, uh, bleef dus hangen bij uh, de Groene Amsterdammer. En uh, succesvol. In 2004 kreeg je het Gouden Pennetje. Uh, voor de mensen die het niet weten. Het is een prestigieuze prijs voor uh, <lacht> jonge journalisten. Talentvolle journalisten. En um, dat, dat, die journalisten is het dus nog wel. Als je zegt van ja, de ja, Lijstjes tuurlijk. bij. Uh, nee, absoluut. Want ik heb ook voor, voor Hollands Diep, heb ik, uh, voor de tijdschrift... heb ik de afgelopen jaren ook nog een serie gemaakt. Dat lag weer in het verlengde van het Lelystadboek. Toen ben ik een aantal Newtowns uh, in... West-Europa gaan opzoeken. Oh ja, voor het kerstnummer was dat. Ja, dat was de laatste. <laughs> en daar <laughs> hadden, er gingen de zes al vooraf. Dus het, ja. is, het is een heel groot project eigenlijk geweest. Ook een beetje omdat ik dacht, toen dat boek uitkwam... wist ik ook niet hoe dat zou gaan natuurlijk. Dus ik dacht, ik moet weer iets hebben. En, nou, toen, maar het was heel leuk. Het was, uh, ik, ik ben in, uh, ja, in Engeland, in, in, in Cumbernauld in Schotland geweest. Stevenage, uh, bij Toulouse, uh, een uitbreidingswijk. Dus allemaal kunstmatige, lelystad plekken. En dat was, uh, de maakbare stad. Ja, ja. Ja. Dus die, natuurlijk, die journalist die is er zeker nog. En, uh, en ik heb ook voor het parool nog uh, afgelopen zomer uh, ja, een soort column gedaan, reportageachtige column. En ik heb nu alweer uh, ja, twee dingetjes uitgezet. Dus dat, die, die om het journalistieke ambacht weer op te pakken. Zoals uh, gezegd, zoals je net zelf zei, ik vind het wel prettig om nu even niet met mezelf in de weer te zijn. Uh, want uh, Lelystad, waarvan trouwens 30.000 exemplaren zijn verkocht... en je kreeg een nominatie voor uh, de ACO, uh, schreef je dus nu een, een nieuwe roman... Het zusje van de bruid, geheten. En het gaat over een uh, behoorlijk behoog, bewogen periode uit jouw leven. Het heeft zo'n twee jaar geduurd dat je een relatie had met een... Uh, ja, ik zei net een, een, een zieke verslaafde vrouw en jij zei zo zag ik het niet... Um, maar het was in elk geval op zijn zachtst gezegd een, een heftige liefdesgeschiedenis. Uh, ja. Wat deed je besluiten om dat op te schrijven? Om het op te schrijven? Nou, het is iets wat nadat het zeg maar uh, voorbij was, uh, zich is gaan ophopen in mijn hoofd. En ja, ik ben daar zeg maar nooit helemaal mee in het reinen gekomen. Het klinkt heel therapeutisch, maar dat is het ook. Want het was ja, echt heel schokkend. En op dat moment. Onderga je het en ben je eigenlijk alleen maar bezig om. Uh, ja, om, om, om verder te gaan. En bijna een soort verpleger word je. Maar later krijg je het natuurlijk allemaal terug. En omdat ik zeg maar heel abrupt. Uh, eindigde dat. Heeft het toch in mijn hoofd zeg maar lopen broeien. En. Maar het is er met zoveel taboes omgeven ook. Dat blijkt nu ook wel uit uh, waar we het net een beetje over hadden. Dat ik, dat ik er nooit heb aangedurfd om er überhaupt iets mee te doen. Maar tegelijkertijd was het het grootste, ja, de grootste vuilnisbelt die, die in mij opgehoopt lag. Mm -hmm. En ik wist ook dat ik er ooit iets mee moest doen. Gewoon puur om het... Te reconstrueren of om het een plek te geven. Laten we bij het begin beginnen. Het was uh, zaterdag 29 september 2001. Uh, en je was aanwezig op de bruiloft uh, van de dochter van een gepensioneerde Shell-directeur. Uh, wat, wat deed je daar? Hoe kwam je daar terecht? Nou, ik was uitgenodigd. Dus, en, en met uh, mij en een heleboel andere mensen uh, van het tijdschrift waar we toen uh, werkten, of medewerkers daarvan. En ik was eigenlijk... Want de dochter van de Shell-directeur trouwde met een medewerker van dat tijdschrift. Ja, ja, ja precies. Ja, dus het was een collega, uh, inderdaad. Die in het boek ook zo uh, collega A wordt genoemd. En um, ik, was, ik was daarvoor eigenlijk met een, met een hele gekke grafin. Dat staat ook in het boek. Ja. En die, uh, dus ik was wel natuurlijk een beetje op zoek naar uitersten. En die die Hoe oud was je toen eigenlijk? Uh, 27. 27, of zo, 28, ja. Je beschrijft een uh, behoorlijk wildliefdesleven met niet alleen ja, de grafin, maar ook nog de dochter van de filosoof. En de... Ja, omdat ik zeg maar zo vroeg in in de journalistiek terechtkwam en uh, ja altijd daarmee bezig was, had ik ook het idee dat ik ergens iets gemist had of zo, Een heel wild leven. Dat had ik wel een beetje op die redacties. Maar ik had altijd toch het idee, er moet nog eens een keer wat gebeuren. En ik had altijd. Ja, ik vond alles een beetje saai en, en zelfs met die gravinne was ook saai. En, ja, en, en toen op die bruiloft, <lacht> ik kende dat meisje helemaal niet. Hoe die... kan het nou saai zijn met een grafin dat begrijp je dan weer niet. Ja, nee, dat was eigenlijk ook niet saai, maar die vond ik dan uiteindelijk toch weer te, ja, te, te oppervlakkig of zoiets uh, op dat moment. Ja, nee, niet, niet boeiend genoeg of zo. Maar hij was terwijl, zoek naar een grote een... groot en meeslepend leven. Want... Ja, maar ook nee, een beetje een, een uh, partner in crime of zo, zou je kunnen zeggen. Gewoon iemand met, waar je echt zeg maar, mee op één uh, lijn uh, zit. En dat mm -hmm. had ik met, met die gravin dus veel minder. Maar goed, hoe dan ook. Ik wist helemaal niet dat, dat zij bestond, uh, dit meisje, waar het boek over gaat. en Dus ik kwam haar daar inderdaad uh, tegen, die avond. En toen? En toen was het... ja, Nou ja, wat, dat heb je toch soms, een... Uh, <lacht> blikseminslag. We waren ja. gewoon echt op slag verliefd. Heel vreemd. Dat, ja, dat, dat kan gebeuren natuurlijk. En het was eigenlijk heel mooi hoe dat ging. Maar het vreemde was... <coughs> dat van begin af aan... Uh, op die bruiloft dus al... mensen probeerden om ons uit elkaar te halen. Het eerste wat zij ook zei... of een van de eerste dingen is van... zouden mij het liefst verborgen... En toen werd ik ook aangestoten door een, een medewerker... die ook zei, nee, maar dat is, dat is die en die. En, uh, en toen herinner ik me vaag een verhaal van... inderdaad, een zusje die niet helemaal... die gek was, weet je, daar kwam het op neer. Maar ik zag daar helemaal niet iemand die gek was. Ik zag daar iemand waar ik al jaren naar op zoek was. Ik zag in haar... Wat zag je? Ja, ze was ontzettend intelligent, ze was heel mooi. En ze was ja grenzeloos of zo. Dat zag ik wel natuurlijk mm. in haar. Maar vooral was ze... Uh, ze was gewoon heel erg open. Gewoon een iemand die waar je direct uh, in de ziel kan kijken of zo. Dus dat was gewoon. Uh, ja, wij vonden elkaar op dat moment. En we waren ook niet meer uit elkaar te krijgen. Maar, maar tegelijkertijd realiseerde je volgens mij ook, als ik nu tussen de regels doorluister: Here comes trouble. Nee, dat dacht ik toen helemaal niet. Want toen Echt was ik. Niet? Nee, want nee, juist niet. Ik dacht juist, dat, was, dat is mijn. Denk ik uiteindelijk het probleem geweest. Ik dacht meteen van. Wij samen, dan komt het goed. En dat dus, nou ja, dat, toen was er nog helemaal geen sprake van een reddersfantasie, wat het uiteindelijk geworden is. Maar wel van een zeer romantische opvatting. Ja, ja, oké. Okay. En dat is dan, dat is misschien mijn naïviteit geweest. Maar waar het mij toen om ging, is dat mensen haar meteen al, zeg maar, in een soort reservaat plaatsen: van die is gek. Weet je, blijf mm -hmm. daar uit de buurt. Terwijl ik dacht, zij is, waarom is zij gek? Zij is, zij is heel mooi. Dat is het tragische natuurlijk eraan. Het is een heel. Intrigerend, slim, mooi iemand die, ja, die tot hele grote dingen in staat zou zijn... als ze niet die problemen had. Ja, uh, en die problemen zijn dan... dat komt pas veel later in het boek ja. naar boven. De diagnose wordt ook vrij laat gesteld. Ik geloof dat zij dan 28 ja, is of zo. Ja, als, ja, precies. Een borderliner en ja. een, uh, nou ja, een zware verslavingsproblematiek. Ja, en daar Hoe was ik natuurlijk dan? al gauw wel achter, maar... Maar het is niet zo dat ik op dat moment al op die bruiloft zeg maar dacht: van nu ga ik eens even een leuk avontuur beginnen of zo, helemaal niet. Want juist omdat wij werden ook meteen op die bruiloft letterlijk uit elkaar getrokken. Wat ik ook beschrijf, dat de bruid haar zusje meesleurde met de mededeling. Hij heeft al drie vrouwenlevens verwoest, waaronder dat van die gravin dan blijkbaar, dat weet ik niet meer. Maar dat, dat maakt Heel stoer natuurlijk... trouwens, toch? Ja, dat heb ik ook nooit vergeten, die nee. opmerking. En het waren trouwens vier vrouwenlevens. Maar ja, <laughs> dat... die, is, die heb je ervan gemaakt. Ja. Nee, nee, nee. Maar, maar los van de, maar goed, de, jij werd ik. gewaarschuwd voor haar en zij werd gewaarschuwd voor jou. Nou ja, er werd echt gezegd, blijf uit haar buurt. Ja. Maar goed, dat heb ik toen ook gedaan. Want ja, zij werd weggetrokken en ze was weg. En toen, door een speling van het lot, dat is natuurlijk het mooiste. Waardoor je helemaal gaat geloven in een soort onvermijdelijkheid van die, die liefde. Toen wij zeg maar, van het kasteel waar die bruiloft was uh, naar, naar een, een hotel op een industrieterrein. Want zeg maar, de buitenste cirkel van vrienden die, die zat dan daar. Ja. We reden daarheen. En toen bleek <lacht> letterlijk dus... de buitenste cirkel ja, nee, de, in een industrieterrein. Ja, ja. De familie die zit dan in het kasteel mm -hmm. en de anderen in iets. En wij zaten dan in. De... Maar goed, dus wij gingen met de auto terug. En toen bleek dus dat zij ook uit woede. Dat zij zeg maar, bij mij vandaan was uh, gesleurd, letterlijk. Was zij naar buiten gegaan in de stromende regen in haar glitterjurkje op hoog haken, liep ze daar langs de weg. En ik keek gewoon. En, wij, en, en die collega van mij, die stuurde die dacht die zei, hey, daar staat een uh, daar staat een heroïnehoertje daar. En ik zei, nee, stop. Dat is Luna, dat is het zusje van de Bruid. En toen hebben we haar in de auto getild. En ja, het is natuurlijk heel. Bizar, weet je. Dus dat, die hele ontmoeting met haar, die was al meteen met een enorme symboliek omgeven. Terwijl ik juist ontzettend nuchter ben en daar niet heel veel van moet hebben. Maar toen wezen wel echt alle pijlen. Zei je dat? Dat jij ontzettend nuchter bent en daar niks van moet hebben? Nou, ik, ja, ik ben niet heel... Uh... Ik hoor toch echt een totaal ander iemand praten. Ja, nee, nu, dat is ook zo. Maar dit is ook mijn, mijn eerste liefdesverhaal. <laughs> ja, je ja. ja, ja. je Nee, maar in mijn schrijfstijl natuurlijk ben ik juist heel kaal. kaal en, en juist, zeg maar, Korte zinnetjes. ontmaskerend. Of ja, zo. En ja. niet, niet uh, ja, geen... Uh... Nee, niet man niet van... van, van barok de, nee, zo. nee, nee, nee, nee verre ja. van dat. Ja. Ja. Maar goed, de, de, en, je omschrijft haar trouwens wel gelijk als een Amy Winehouse-achtige verschijningen. Ja, ja, maar dat sprak mij natuurlijk toen ook aan. Gewoon een, een vrouw die gewoon echt doet wat ze, waar ze zin in heeft. En ook ja, die, kijk, het mooie van haar is natuurlijk dat zij. Zij leefde ook gewoon zonder welke vorm van ritme dan ook. En dat, dat, dat, dat kon natuurlijk ook omdat ze ja, dat enorme huis had in Londen. En, uh, kijk dat, en dat was natuurlijk ook weer tegelijkertijd haar tragiek. Ze, ze nam het zichzelf kwalijk dat ze in die gunstige haar omstandigheden Haar ouders hadden dat gekocht, hè? Ja, die waren erger... directeur ja, veel geld. Ja, precies. En dat was ze ook haar onmogelijke situatie. Dus aan de ene kant verzette ze zich daartegen... maar aan de andere kant kon ze ook niet anders. Maar zij leefde dus in een soort, ja, in een soort tijdloosheid... waar ik eigenlijk ook heel erg naar op zoek was. Ik bedoel, ik was gewoon altijd gewend... Vanuit huis denk ik, uh, je moet altijd oppassen dat je geld niet opraakt. En, uh, want je moet je huur betalen en, en zij leefde daar. Ja, ze hoefde nooit iets te betalen of zo. Dus je kon eigenlijk gewoon de deur achter je dicht doen... en je kon op de grond gaan liggen en niks hoefde. En dat, dus het was voor mij echt alsof ik in een soort ja, parallel universum uh, terecht kwam waar ik echt naar op zoek was. En vooral omdat we elkaar... Ja, totaal leken te begrijpen. Hm, ja. ja, je noemt dat nu een parallel universum... maar je zou kunnen zeggen dat het een milieu is, was... waar je door getriggerd was. En ja, heel drugs, drugs natuurlijk. En, ja, ja. Ja. Ja. Misschien kun je een fragment voorlezen uit het boek. Ik zag net enige aarzeling toen ik je vroeg of je dit fragment wilde voorlezen. Ja, omdat voorlezen, dit, waarom? dit stukje gaat dan heel erg over, die, over haar ouders. En nou ja, uh, nou, daar zullen we het straks nog wel over hebben waarschijnlijk. Maar uh, nee, jij hebt het uitgezocht, dus ik, ik lees het gewoon voor. Ja, dat lees ik maar voor. Maar dat zegt zeg maar minder over haar of zo. Dat, uh, nou ja, indirect vast ook wel. Oké, okay, zal ik beginnen? Ja. De Shell-directeur... Oh ja, dan moet ik wel trouwens heel even zeggen dat ze nu... Dit is dus een, een, uh, in een hoofdstuk waarin ik uh, beschrijf wat haar voorgeschiedenis is. Want zij groeide op dus in Wassenaar en is op een gegeven moment... Naar, omdat die man over de hele wereld zat. Uh, naar, naar Turkije gehaald op dat moment. En werd ze daar op een soort... soort uh, hoe heet dat? Zo'n uh, een, een dure school voor ja. expats uh, gezet. En daarna is ze in Londen... Uh, ja, min of meer gedropt. Met een huis. En daar zat ze. Maar daar is ze dus... Zeg maar voor de eerste keer fout gegaan. En daar is ze ook met, met drugs begonnen. En met heroïne en alles. En op een gegeven moment is, is ze daar afgekikt. En de tweede keer... Uh, of toen begon ze opnieuw... En, toen heeft ze in een soort wanhoop haar ouders gebeld. En dit beschrijft dus in, ja, uh, in retrospectief... Uh, hoe die ouders haar hebben opgehaald van Schiphol... en zij dus nu naar huis wordt gebracht in, in Wassenaar. Ja. Um, de Shell-directeur had de Audi, de Audi op het grind voor de garage geparkeerd. Haar moeder was met haar naar de voordeur gelopen... Binnen deed Luna het poesemandje open. Oh ja, dat was haar kat. Die had ze ook altijd uh, mee. De magere kat wilde er niet uit. Met voer moest hij worden gelokt. Luna wilde in het kamertje waar haar oma sliep als ze kwam logeren. Het was een klein kamertje aan de achterkant van het huis... met een badkamer ernaast. Er stond een tweepersoonsbed in. Rillend en zwetend lag Luna in dat bed. Ze keek door het raam. De eikenbomen waren kaal. Grillig bewogen de takken in de wind... Ze ging in bad en weer uit bad. Ze gaf over op het toilet. Ze riep de magere kat en joeg hem weer weg. Haar vader en moeder kwamen om de beurt kijken. Kind, ik hou zoveel van je, zei haar moeder telkens. De volgende dag wilde ze het huis uit. Ik kan niet zomaar stoppen, zei ze. De Shell-directeur hield haar tegen. Jij gaat nergens naartoe, brulde hij. Luna klom uit het raam van het kamertje en rende door de tuin. Bij een van de duinheuveltjes in zijn tuin haalde de Shell-directeur haar in... Ze zei dat ze langzaam wilde afbouwen. De sheldirecteur directeur overlegde met zijn vrouw. Hij wist de manier om aan heroïne te komen. Van zijn zoon had hij gehoord dat de eindredacteur van het tijdschrift het gebruikte. Zijn aanstaande zoon, schoonzoon, collega A, zou het bij hem kunnen kopen. Op de bank in mijn portiekwoning keek ik Luna verbijsterd aan. De keurige en correcte collega A had bemiddeld bij de aankoop van heroïne. Een paar weken lang kocht collega A met geld van zijn aanstaande schoonvader... heroïne van de eindreacteur. Met de heroïne in zijn dashboardkastje reed de Shell-directeur... in de Audi van Amsterdam naar Wassenaar. De eindreacteur profiteerde ervan. Van elk gram dat de Shell-directeur bestelde... hield hij een kwart voor zichzelf. Luna rookte de heroïne op het kleine kamertje waar haar oma soms logeerde. Ze blies wolkjes richting de magere kat die spinnend op haar bed lag... Haar moeder had haar een rol aluminiumfolie gegeven en een ordner met insteekhoezen. Daar kon ze het geblakerde folie in doen. Als aandenken aan een tijd die nooit meer terugkomt, zei haar moeder. Elke dag nam Luna minder heroïne. Na anderhalve maand was ze clean. Ze wilde niet meteen terug naar Londen. In het huis in de straat met de ambulancepost, dat is waar die broer woonde... maakte haar broer de half open kamer vrij... Hij timmerde bekistingen voor haar lichtbakken. Dat, is, dat zijn haar kunstwerken. Het lijkt nu allemaal heel onsamenhangend, maar dit is eerder allemaal te sprake gekomen natuurlijk. Zodat ze aan de slag kon. Luna sprak niet met haar zus, die erboven woonde. Haar zus had gezegd dat een slecht idee was dat ze bij haar broer in, ging, in huis ging wonen. Volgens Luna was haar zus jaloers op haar... omdat haar carrière veel succesvoller was verlopen... Toen haar zus een half jaar later trouwde met collega A, moesten haar ouders haar smeken om naar de bruiloft te gaan. Joris van Kasteren leest voor uit zijn uh, nieuwe boek. En We gaan er even uit voor verkeersinformatie. Vilo de A2 Maastricht-Eindhoven, tussen Nederweert en Alfred Budel, 5 kilometer. Er is daar een uh, vrachtwagen omgevallen, de lading ligt er ook uit. Op de A73 Maasbracht naar Nijmegen, tussen Bezel en Belveld, 2 kilometer file. Joris van Kaster is de gast en we spreken over uh, zijn nieuwe boek. Uh, we noemen het geen roman, want het is ook geen roman in de strikte zin. Omdat je het... Uh, of, uh, ja, hoe noem je het? Ja, nee, in Nederland wordt daar zo uh, bijna spastisch over gedaan. Van Het moet een roman zijn of het moet non-fictie zijn. Maar ik heb niet zoveel uh, op met dat onderscheid. Ik vind wel dat je moet weten of iets waar gebeurd is of niet. Maar ik vind het eigenlijk ja, veel belangrijker dat een... een, een ja een Boek goed geschreven is. Dus. Dat vind ik ook belangrijk. Ja, okay, maar je hebt vaak, ja, maar je hebt vaak met non-fictie, dan wordt toch. Ja, dat is door en een beetje uh, geschiedenisachtig. In Amerika heb je, zeg maar, veel meer het genre van de memoirs en de, ja. waar dit direct in zou passen. Ja. Dus dan. Maar hier wordt dan. Of dat heb ik natuurlijk vooral met het Lelystadboek uh, gehad. Hele discussies over: is het nou een roman of niet. Uiteindelijk is het voor de ACO-prijs ook als non-fictie genomineerd, terwijl er toen een heel geleerd artikel in. Uh, wat was het, in uh, De Revisor had gestaan, waarin oh ja. betoogd werd dat het juist wel een roman was, omdat het aan alle criteria... Vond. Dus wat, ja, het doet er toch niet toe. Als je maar weet, je moet natuurlijk weten is het waar gebeurd of niet. Nou, dat licht ik in dit boek opnieuw ook toe. En verder ja, uh, gaat het mij erom dat het, dat het goed leesbaar is. Waarom heb je gekozen voor een geanonimiseerd verslag? Zoals je... Ja, Omdat er dus mensen in voorkomen die volgens jou heel makkelijk te herleiden zijn, maar volgens... Ik denk, volgens jou niet? Nou, volgens mij ook wel, maar volgens uh, de rest van Nederland... want wij doen altijd net alsof dit het hele land is. Maar de meeste mensen die boeken lezen, die, die zitten niet in dit wereldje. Ja, nee, maar goed, wel. wat er dan natuurlijk heel snel en makkelijk kan gebeuren... is dat een journalist, ik heb het niet gedaan... maar uh, de desbetreffende familie opbelt en vraagt... Uh, wat vindt u hiervan? Ja, oké, okay, maar dat, dat is zijn verantwoordelijkheid. Dat kun je natuurlijk ook met een roman doen. Dat zou je met Vosgaal uh, zijn boeken ook kunnen doen. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk tal van voorbeelden. Hebben de ouders? Het boek inmiddels gelezen. Nou ja, jij hebt het wel gelezen, dus dan weet je wat ik op het einde geprobeerd heb. Ja, maar daarna kan er nog van alles gebeurd zijn. Ja, maar dat is dus niet zo. Dus je hebt het boek niet naar ze opgestuurd? Nee, ik ben een beetje in dubio wat ik nou, uh, ja, wat ik, of ik dat wel of niet uh, moet doen. Maar, maar goed, ik kan, dan, dan moet ik nu gaan verklappen hoe het boek afloopt. Van waarom heb ik het nou wel of niet gedaan? Maar ja. Je hebt het gelezen. Dan ja. Je... ja, goed. We hoeven het niet te verklappen. Maar ik kan jou natuurlijk wel de vraag stellen. waarom je tot nu toe niet naar ze hebt opgestuurd. terwijl het. Uh, ja, een, omdat ik bang ben familiegeschiedenis, dat ze. Terwijl je een familiegeschiedenis beschrijft. Ik denk dat ik het niet gedaan heb. omdat. Ik zou het meteen doen als ik zou weten dat ze het zouden willen hebben. Dan zouden we meteen tien exemplaren die kant uitsturen. Maar ik heb het idee dat ze, dat ze het helemaal niet willen. Dan had je nog een andere overweging kunnen maken... die je waarschijnlijk ook wel hebt gemaakt. Namelijk uh, er wel een roman van maken. Want schrijven kan je. Ja, maar en, dat vind ik laf. Um... Dat, dat, ik vind, als ik dat zou doen... dan. Het, of love is niet het goede woord. Nee. Ik vind, het, gaat, het probleem bij mij, mijn aanpak, als je het dan zeg maar zo wil bekijken, is dat had ik in het Lelystadboek ook. Dat ik aan de ene kant die historische werkelijkheid, in het geval van Lelystad, van die utopische voorgeschiedenis, die is heel feitelijk. En die moet ook vooral feitelijk blijven. En mm -hmm. dat heb ik, als je dan zegt roman, dan gaan mensen denken van hé, hey, maar dat hele historische deel, is dat heeft dat hij heeft dan misschien ook verzonnen. En ik wil dus, en daarom heb ik toen ook heel erg met, met bronvermeldingen en alles gewerkt. Snap je, dus dat is als ik dan roman erop zet, dan gaan mensen ook zeggen: Van hey, die, die hele voorgeschiedenis dat heeft hij een beetje lopen aandikken, terwijl ik dat heel feitelijk heb gedaan en dat, dat heb ik ook altijd ja, maar goed. Maar gaan, nu hè? iets anders, hè? want het gaat om een uh, uh, uh, ja, maar dat, dat zit hier ook in. Wou ik zeggen, want ik beschrijf hier toen ik zeg maar in dat grachtenpan met ja. haar terecht kwam, ging ik dat uitzoeken. Weet je, wie heeft daar gewoond, en dat is een heel belangrijk onderdeel in dit boek, want ik ontdek bijvoorbeeld dat Joseph Conrad daar is geweest, hè? dat is dus als ik nu roman erop zet, dan. Zijn dat soort details worden dan, zeg maar, ook meteen, ja wordt daar de vraag gesteld: van hé, hey, is dat nou wel of niet echt gebeurd? Dus ik, ik ben gewoon heel duidelijk daarin. Ik zeg gewoon, zo is het. En uh, ja, en als ik nu wel Roman erop had gezet, dan, dan was die collega A door jou waarschijnlijk ook wel ontdekt. Dus dat had, ik bedoel, ik had ze daar. Ja, nee, maar het meer gaat kunnen. me he, eigenlijk helemaal niet om de collega's en om dat tijdschrift waar je werkte, ja. maar het gaat me wel heel erg om. Uh, een familie waar verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Mensen hebben drie kinderen. De ene zoon pleegt zelfmoord. Nou en, ja, uh, nou, dat is, ja nee, geen zelfmoord, maar... Uh, ja, dat was, ja, dat was het niet. Maar goed, hij is wel overleden, ja. Ja, uh, maar wat staat er dan in het boek? Want daar gaat het dan dat niet... Dat hij gevonden is. Ja, ja. Dus... Oké, okay. hij was schizofreen. De dochter, met wie jij dus een relatie hebt gehad... Uh, blijkt een borderliner en is uh, uh, zwaar verslaafd. Uh, en uh, uh, de situatie is, uh, is verschrikkelijk. Dus de, deze mensen hebben afschuwelijke dingen meegemaakt. En ze zijn, uh, uh, uh, dus ze zijn makkelijk te traceren. En uh, ik sprak iemand die de familie goed kent. En die zegt, wat is er een boek over geschreven? Dat is verschrikkelijk. Wie was dat dan? Iemand die de familie kent, gewoon iemand die de familie kent. Oké. Okay. En, en ging die het lezen, of? Nou, ik denk dat nu de mensen wel ertoe aangezet worden om het boek te gaan lezen. Ja, ja want dat hoop dat ik dat... dus wel, want het wordt dan nu zo'n discussie van is het ethisch of niet. Wel, als je het leest zie je dat het, ja, het is gewoon een, een grote... Het is voor mij een soort homage aan haar geweest, of eigenlijk vooral een soort laatste... ...bericht voordat ze er straks niet meer is. Ik ben daar, wat ik, misschien moet ik dat zo nog meer toelichten... ...maar het was een soort wervelstorm waar ik... Hoe is het nu met haar? Verde, dat weet dat ik niet, u. behalve wat je in het boek hebt kunnen lezen. Dat is ook het laatste wat ik weet. Dat ze in uh, uh, verschrikkelijke toestand bij haar ouders verkeert. Dat weet ik niet eens, het hm. laatste. Want ik... Ik, ik heb, zeg maar, wat ik weet staat in het boek. En, en wat er daarna gebeurd is... Ik heb natuurlijk alles gedaan om haar te bereiken. Dat was ook eigenlijk mijn doel, om gewoon met die situatie... Eigenlijk, maar nu, want we slaan nu een heleboel over... maar ik ben op die bruiloft verliefd geworden op iemand... die, uh, een, een, zeg maar, een kern in haar, waarvan ik nog steeds denk... maar dat is misschien naïef, dat dat haar oorspronkelijke zelf is. En die persoon... Die is steeds verder uit haar weg geraakt gaande onze relatie... door toedoen van alcohol, drugs en, en uh, automutilatie en, alle, en bulimia en wat, wat dan niet meer. Maar die persoon, je weet dat die in haar zit. En daar ben ik altijd naar op zoek gebleven. En dat is voor mij de pijn ook nog steeds geweest... toen ik ja, min of meer het huis uit werd gezet door die ouders ook... Ik, ik wil de oorspronkelijke Luna wil ik nog één keer spreken... om gewoon in het reinen te komen met haar. Om te zeggen van, ik, ik vind je een mooi iemand. Ik vind je een goed persoon. En weet je, uh, laten we... Ja, maar uh, Joris, dat hoeft toch niet in de vorm van een boek? Ik bedoel, de, de, er zijn toch heel veel andere mogelijkheden... om dat, nee, dat uh, tegen dus, haar te zeggen? Nee, want dat heb ik dus... Nou ja, ik weet niet. Ik vind het boek juist eigenlijk een hele mooie vorm daarvoor. Omdat het. Kijk, ik, ik probeer dus haar, wat, wat ik ook beschrijf, in het boek haar te vinden. En dat lukt niet, want het wordt afgehouden. En dat was dus al meteen daarna ook. Je, je, je bent eerst een soort held. Want die ouders waren echt dolblij met mij. Omdat, want we slaan nu ook een heleboel over. Maar het ging een tijd lang heel goed met ons. Ik heb haar aan een baan geholpen, ze dus ging lesgeven. Uh, Grieks, ja, oud -Grieks. Grieks in Rotterdam, en zij wilde ook gymazie. niets liever dan, dan een, een normaal leven. Dat, dat probeerden ze ook. We zouden gaan trouwen. Dus het was heel. Ik Je ben... bracht haar iedere ochtend op de fiets naar het station. Ja, ik dat ben ze op echt tijd, uh, een mantelzorger daar... geweest, om het zo te zeggen, omdat ik ook echt geloofde in. Ook wat die psychiater toen zei, van ja ze heeft stabiliteit nodig... en jij bent degene die belangrijk voor haar is, dus jij kunt haar redden. Ik, ik had ook echt het idee, en ook door al die nee, druk... Ja, heeft hij dat zo letterlijk gezegd? De psychiater ja, dat staat dat er eigenlijk zo in. in. Als er stabiliteit was en als ze een baan mm -hmm. zou hebben... dan zou er, zou er een goede kans zijn. En omdat er zoveel mensen waren die bezwaren hadden... zat ik natuurlijk ook in een onmogelijke situatie van... het moet nu wel goed gaan, want als het niet goed gaat... dan heb ik het gedaan. Dus ik kwam in een hele... Ja, vreemde toestand. Maar het ging dus een tijd lang hartstikke goed. En, en zij geloofde daarin en die, en die ouders ook. En op een gegeven moment merkte ze dat ik met haar los van, van die ouders wilde komen. Want die, die band tussen haar en die ouders is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Die heeft ook iets... Ja, uh, dat zijn niet mijn woorden, maar dat, dat syndroom heet dat, van uh, Munchausen bij Proxy. Mm -hmm. Daar zou sprake van zijn, volgens een van die mensen die ik toen uh, sprak, een van die specialisten. Dat beschrijf je ook in het boek? Ja, en zij wilde eigenlijk ook loskomen. Zij wilde die band met die ouders ook doorhalen. Maar elke keer als zij echt uh, op, op, op de bodem was en weer helemaal naar de vernieling, dan... Kwamen die mensen toch weer, en met name de moeder dan, een soort reddende engel, om haar toch weer. Uh, ja, maar op toch te lopen. blijf ik worstelen? Ook met alles wat je nu vertelt. Het, is, ja. het zijn zulke intieme details. En het is zo ontzettend privé. Dat ik denk van ik kan dat echt? Kan je echt. Ja, maar uh, tegelijkertijd, dit te boek stellen. Nou ja, dat blijkt. Het is ja, gebeurd. Maar ik heb het wel integer willen doen. En uh, ik, ja, gelukkig ontvang ik ook reacties van mensen die dat zeggen, dat dat gelukt is. Mm -hmm. um, maar uh, wat waren nou Nee, zeggen? maar dat heb ik je net ook gezegd. Dat vind ik ook echt. Ik vind dat je het. Uh... Oh ja, nee, maar dit vind ik een, een heel belangrijk punt. Een van de redenen waarom ik op een gegeven moment ook besloot om het te doen, is omdat ik me een beetje ging verdiepen in die zeg maar, literatuur die er is rond, rond uh, borderline, rond die mm -hmm. problematiek. En dan zie je dat... Een diagnose die 70 jaar geleden nog helemaal niet bestond trouwens hè, in de psychiatrie. Ja, volgens dat mij is iets het voor 70 jaar geleden... Is het is, oh, het, uh, is het ontdekt. Ontdekt. Ja, okay. en het is gewoon een negatieve benaming van als je al die dingen niet hebt, dan ben je waarschijnlijk dat. Dus het is gewoon zo uiteenlopend. Je hebt hele lichte gevallen die prima kun, kunnen functioneren en zij is gewoon een heel zwaar geval. En, en door, ja, door uh, drugsgebruik maak je het natuurlijk alleen maar ingewikkelder om er ooit nog uit te komen. Maar... Leg even uit wat het is, want het wordt te pas en te onpas gebruikt. Maar... Ja, nou ja, wat het is, dat weet niemand uh, uh, precies. Dus het is. Maar een van de belangrijke kenmerken is dat iemand uh, uh, jou het ene moment uh, als de reddende engel ziet, uh, het volgende moment. Uh, uh, je verafschuwt. Ja, zo. <laughs> het, het is een persoonlijkheidsstoornis. En wat hm. ik. Het, ja, ik denk het, het verraderlijke eraan. Uh, als je het zeg maar in heftige mate hebt, zoals zij, is dat je uiteindelijk niet weet wie je werkelijk bent. Dat klinkt misschien heel simpel, maar, de, maar zo simpel is het. En dat is ook mijn hele dilemma met in dit boek wat ik ook aan probeer te stippen. Van is zij nou weet zij uiteindelijk wat haar ware kern is, of of is het gewoon echt een soort fruitmachine in haar hoofd? Dat is het ene moment. Die is, die, die uitbundig is en op het andere moment die, die totaal uh, suicidaal is. Of speelt ze ermee? Dat, daar ben ik nooit achter kunnen komen. Maar het, het, het is dus een persoonlijkheidsstoornis, waarbij mensen totaal manipulatief kunnen zijn. Dat is het uh, belangrijkste woord, zo'n beetje, manipulatief. Hm. Is het nu niet eigenlijk zo dat je vooral verliefd was op het meisje dat dit vertegenwoordigde? Namelijk. Uh, dat leven waar je zelf, ja, je komt zelf een eindje in die analyse op het einde van het. Uh... Uh, zwak voor de, de zelfkant. Uh, ja, ik de was natuurlijk in die tijd ook heel erg met, met drugs en zo bezig. Maar mm. ik wilde dat op een veilige manier doen. Mijn, ja. en, want zo werk ik zeg maar ook. Met een soort touw aan de schrijftafel dadelijk af in de werkelijkheid. Zo probeer ik het vaak te zien. Dat doen heel veel dan, journalisten trouwens. Ja, ik denk dat... <lacht> ja, nou nee, ja goed, ik weet niet, maar zo zie ik het bij mezelf dan. En dan kan ik heel lang ondergedompeld blijven. Maar op een gegeven moment, ik sta altijd met één been daarin. En wat zij deed, dat, eigenlijk was ik ja dat, nou, Ik wil niet zeggen dat bewonderde ik, maar ergens dacht ik dat ik dat ook had. Een totale hang naar het doorsnijden van elke band met verantwoordelijkheid of met werkelijkheid. En, maar ik, was, ik raakte dan in paniek op het moment dat ik echt in een verkeerde trip of wat dan ook terechtkwam Want dan, je gebruikte ook af en toe samen met Ja, ja tuurlijk. Zo begon het ook. Ja. Dat, was, dat ging hand in hand. En, maar daar, daar lag dus een, een heel belangrijk verschil. Dat ik dus op een veilige manier... Uh, ja, de psychonaut wilde uithangen. En zij. Het maakt haar echt niet uit. En daar schrok ik natuurlijk wel van. Op een gegeven moment werd dat wel duidelijk. Dat zij gewoon werkelijk. Echt helemaal niks. Het maakt haar gewoon niet uit. Of ze nou. Uh terug op aarde zou komen of niet. Het was echt het verschil tussen leven en dood. Maar die analyse, die zelfanalyse waar je uh, uiteindelijk op uitkomt... Uh, waar, waar je naar mijn smaak nog wel wat verder in had kunnen gaan... van wat is er aan de hand met mij, ja. dat ik dit wil met deze vrouw... Mm. Um, het is ook een opdonder die je uitdeelt als je zegt... van ik, ik wilde gewoon even op een veilige manier meeliften met zo'n soort leven... Ja, maar dat is natuurlijk wat ik nu achteraf zeg. Het is niet zo mm. dat ik dat toen met die insteek, die relatie ben ingegaan. Het was gewoon totale verliefdheid. En dat was ook van, van twee nee, kanten. Het gek uit is of he, zo, Die he. totale verliefdheid, die lees ik niet. Ik weet niet waar nee? dat. Nee, dat is heel raar. Ik weet niet waar het in zit, maar ik denk, waarom is die. Ze is mooi, oké, okay, maar er zijn meer mooie Amy- en Winehouse-achtige en... meisjes. Ja, maar We wij vielen wel... totaal voor elkaar. Dat blijkt toch ook wel uit, uit alles wat ik beschrijf. We konden gewoon zo goed uh, met elkaar overweg. Alles nou, het gewoon... gekke is dat ik echt vind dat je dat met heel veel afstand ja? beschrijft. Ik zie niet... Ja, wel... oké, okay, maar dat, heb ik dat is gewoon mijn aanpak. Een niet... Atte Jongstruis spraken we trouwens ja? nog. Een, een compaan van je. Ja, ja, ja. Uh, uh, een collega, een, een vriend. En die zegt ook... Uh, uh, heeft het over jouw methode. Vivi-sexie uh, noemt ja. hij uh, dat. Ik zou zo'n methode, dus zo heel dicht op de huid... een vivisexie-methode willen noemen. Bij andere mensen krijg je meer gevoelens mee. Zijn methode dus die van jou, houdt dat gevoelsleven van de hoofdpersoon ook tegen. Op een gegeven moment vraag je je af, wat voel jij dan? Ja, dat vraag je dat vraag je af, maar ik vind het minder relevant... omdat ik met dit boek gewoon zo zakelijk en kaal mogelijk heb willen beschrijven... wat er feitelijk gebeurde tussen ons. Omdat als ik zeg maar die emoties toesta, dan kan ik niet tot in detail gaan beschrijven wat er met haar gebeurt... op het moment dat ze met haar hoofd op de wc-pot valt... of op het moment dat ze met doorgesneden polsen in een stoel zit. Dan, dan moet ik klinisch zijn, omdat ik al die details wil hebben. Omdat ik het gewoon zo echt mogelijk moet laten zien. Dat vond ik mijn taak. En dat is ook mijn altijd is dat mijn methode. En dat heb ik hier ook willen toepassen om het in in zijn echtheid laten zien. Op een mm -hmm. soort Hanneke-achtige manier, kun je misschien zeggen. Dat, en dan kan je die emotie, die is er natuurlijk wel. Maar die kan ik niet... Uh, f, f, voor Daar kan ik, wil ik die lezers zeg maar, niet mee uh, opzadelen. In die zin dat, dat het zicht dan wordt benomen op wat er werkelijk daar nee, gebeurt. Nee, maar goed, dan moet je ook niet verbaasd zijn als ik zeg dat ik... Nee, nee uh, ik ben ook niet verbaasd. Nee, nee, dat, nee. Dat, dat, maar daar, daar hou ik natuurlijk ook wel rekening mee. Maar trouwens nog één ding van waarom doe je het? Er is, dat was ik net aan het vertellen, dat ik zo die literatuur zeg maar, aan het bekijken was die er bestond. En toen zag ik dat bijna alles beschreven is vanuit het slachtoffer... vanuit zeg maar, die, dat borderline syndroom. Mm -hmm. En Ik vond het ook goed om eens een keer vanuit, zoals ze dat noemen... de tweede schil zo'n ziekte te bekijken. Want dat is vaak waar ja, mensen ook, ook in die zorg zeg maar, niet bij stilstaan... wat het doet met de omgeving. Dus dit boek is heel duidelijk vanuit ja, degene geschreven die daar uh, omheen zit. In dit geval ben ik dat dan. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk ook een, uh, op zich een, een uh, waardevol perspectief. Ja. Dat is natuurlijk ook een reden om het toch op te schrijven. En dan zou je zeggen, ja, daar doe je die mensen zoveel pijn mee. Maar goed, ik heb die pijn ook gevoeld. En ik ontzie mezelf ook niet daarin of zo. En dat, en dat is je alibi, daarom vind je dat ja, het alibi? kan. Nee. Nou ja. Ik vond alleen de enige reden waarom het niet zou kunnen is als ik, zeg maar, uh, haar daarmee iets aan zou doen. En voor mij was het enige insteek van... als ik haar in de ogen kan kijken naar dit boek, dan, dan vind ik het goed. En mm. dat gevoel had ik op een gegeven moment. En de rest interesseert me veel minder, dat is wel waar. Ja, die familie bedoel je, dat interesseert Ja, maar, maar ook omdat ik natuurlijk gezien heb... Hoe, dat die relatie ook niet helemaal klopt. En dat ik daar ook niet goed behandeld ben. Dus dan heb ik... ik vind Waarmee het... je zegt dat het ook uit woede is geschreven. Nee, niet uit woede, maar dan denk ik ook als het lezen... misschien... Krijgen ze dan ook een, wellicht een andere kijk op, op die hele zaak? Uh, misschien, ja, dat kan ook een effect zijn. Maar het is niet rancuneus naar die ouders toe, absoluut niet. Want ik heb het ook juist vaak genoeg nog voor ze, voor ze opgenomen. Als, als, zeg maar, die woede bij haar bijvoorbeeld weer heel groot was. Dat, dus het is helemaal niet in hun richting uh, een, een trap. Nou, absoluut niet. Ik, ik zou niet willen. Mm. Het is ook het milieu, hè, waar... Um... Waar je een prachtige inkijk in krijgt. Ik bedoel, dat, dat is ook. De, de, terwijl je het leest, denk je ook: oh ja, ik, ik wil het allemaal weten. Ik ga het allemaal lezen. En ik weet zeker dat iedereen dit boek wil gaan lezen. En tegelijkertijd denk je: ja, wat, wat, is er, wat is er met deze tijd aan de hand? Dat. Uh, um, dit allemaal. Uh, uh, ja, zo openhartig en zo eerlijk en zo recht voor zijn raap opgeschreven moet worden. Nou, ook omdat ik het zo. Absurd vond hè, wat mij toen overkwam. Het was natuurlijk ook: ja, als ik zeg maar zoiets meemaak, dan zeker als schrijver, dan als ik zeg maar, een soort soort uh, metertje heb met, met uh, wat zeg maar bruikbaar is en niet. Dit, dit sloeg voortdurend uit. Het was zo absurd. Het was gewoon ongekend raar. En het vreemde was nadat ik zeg maar dat huis min of meer gedwongen werd om, om weg te gaan en zij in Thailand in een, in een klooster en later als, als non uh, met een schoren hoofd terugkwam toen uh, uh, wat wou ik nou zeggen ik moet niet zo uitweiden raak ik altijd ik weet niet wat jij wou zeggen uh. uh, waar begon je oh ja waar begon ik oh ja nee precies toen was het ook meteen ging de deur dicht knal en, en, en mocht ik niks meer, uh, meer weten dus dan en, en toen ging het leven ook weer gewoon door. Toen waren al die een aantal van de mensen die ik dan nu ook beschrijf... die waren ineens weer, hé, hey, uh, leuk en aardig. Dus als jij nu meedoet met het complot van wat je hebt meegemaakt... ja, het was natuurlijk stom dat je eraan begonnen bent... maar deksel erover, zij zit veilig in die inrichting... wij gaan lekker verder met ons leven. Dat heb ik ook niet kunnen verkroppen. Mm -hmm. Ik heb op een of andere manier... dan gaan er wel een soort stekels op van... Als, als er een soort taboe is, ja, dan, dan wil ik er ook wel, dan wil ik dan wel weer te lijf gaan of zo. Dat, misschien dat dat de is. Want ze kunnen en... me niet zomaar aan de kant zetten. Nee, meer van. Uh, ja, maar dan is het toch. Uh, nou, woede is misschien een zwaar woord, maar op zijn zacht gezegd boosheid. En toch ook wel rancune, als ik je zo hoor. Nee, ik, nee het is niet rancune. Ik bedoel meer dat, dat, dat zij dan heel erg uh, gediagnosticeerd wordt als. Iemand die buiten de samenleving staat. Van wij zijn de gewone mensen. Jij hebt die, die fout gemaakt door met die gek te zijn. En je bent zelf waarschijnlijk al, oh, je spoor je ook niet helemaal. Want dat is natuurlijk ook iets wat ik herkende als een soort buitenwereld die. Ik had ook altijd het gevoel dat mensen mij heel vreemd en gek. Dus ik, ik herkende gewoon ontzettend veel bij haar. En ook in de manier waarop mensen naar haar keken. Ik voelde me eigenlijk heel erg veilig bij haar op een of andere manier. Ik voelde heel erg vertrouwd bijna. En toen was ik daar weer uit. En toen vond iedereen mij weer normaal. En, uh, en, en het was maar goed dat ik die rare periode achter de rug had. Terwijl ik de hele tijd nog steeds dacht van ja... Maar ik, ik wil niet dat zij is, dat dit zo is, tussen gek en niet gek. Ik wil juist begrip, zeg maar, voor wie zij is en ook andersom. Dus ik vond ook. Door dus als ik zeg, zoals in de aankondiging een zieke en verslaafde vrouw, dat jij daar onmiddellijk op, op reageert. Ja, omdat met, dat, zo zag ik het niet. Ja. Dat is, is toch zo? Ik bedoel, we hebben toch te maken met een. Ja, oké, okay, maar een, hoe komt dat? Daar dat, dat gaat toch een heel verhaal aan vooraf. En dat is wel juist wat ik in dat boek ook wil laten zien. Hoe, zij heeft uiteindelijk inderdaad die problemen. Maar hoe is het gekomen? Ik wil ook laten zien dat zij. Ja, hoe het in haar leven gegroeid is. Dat het niet alleen een kwestie is van. dat zat in haar. en ze was altijd al gek. Nee, er zijn een heleboel factoren. zonder dat ik echt heel duidelijk zeg van. doordat is zij zo gruwelijk ontspoord. Maar het is wel. het is het hele milieu. Dus ik wil ja. ook laten zien. wat voor wereld leven wij? Hoe gestoord groeit iemand op? Ik bedoel, die, die man, uh, haar vader, zeg maar, die kwam uit een heel eenvoudig. Ja, Zeeuwse geslacht. En die hebben generaties lang niks anders gedaan dan een beetje schoffelen en dat soort dingen. En ineens maakt zo'n man fortuin. En, en komt terecht in de duurste dorpstad van Nederland. Wat voor effect heeft dat op zijn kinderen vervolgens? Dat, dat soort vragen wil ik ook oproepen. Dus ik wil. Het, het is ook terwijl iets... de hele tendens in de psychiatrie toch op dit moment is dat het uh, in het hoofd plaatsvindt. Dat er een Ja, maar uh, dat, is, iets dat is natuurlijk onzin. Dat is het medisch niet in orde is. Terwijl... Ja, maar ja, oké, okay, maar dan. Ja, dan ga je uit van een soort uh, puur mechanische kijk erop. En dat is, ik denk dat dat toch is niet hoe jij het half... ziet en hoe je nee, het ook. Ik denk niet toch half half. Natuurlijk, er is heel veel mis met haar, absoluut. En zeker nu. Op een gegeven moment ga je een, een richting in en daar kom je niet meer uit. Dus het is ook. het is nu denk ik al te laat. Maar er is natuurlijk wel een moment geweest waarop dat nog niet te laat uh, was. En nu Joris dus van Caster, want het lijkt alsof het allemaal gisteren is gebeurd. Dat komt waarschijnlijk omdat je het allemaal net uh, hebt beschreven. Maar je bent inmiddels uh, getrouwd en vader van twee kinderen. Ja, ik ben, ja, ja, ik ben niet getrouwd. maar... Oh. Goed, de, er is ja, ja. sprake van een lieve slimme moeder en, uh, ja, en twee precies. kinderen. Ja. En, en, uh, en nu? Nou, bedoel nou, je? Nou, het ja. lijkt net alsof, het, alsof ze er nog is. Ook heel erg. Uh, komt dat omdat je dit boek nu net hebt geschreven? Of is ze ook heel erg dicht bij jou nog? Nou, ik heb wat ik al zei, ik probeer daar terug te vinden om iets goed te maken op een of andere manier. Om, uh, ja, nou ja, goed. Natuurlijk, dat lukt uiteindelijk niet, dat kan ik natuurlijk wel verklappen. Ja. En ja, dan heb ik nu dat zeg maar in een, in een boek gevat of zo. Dat in, als een soort. Uh, ja, hommage aan haar. En het is ook wel mooi. Net alsof je een heleboel ballonnetjes oplaat. En misschien vindt zij er eentje in de achtertuin. Hm. En dan, ik hoop dat ze het leeft. Dat hoop ik echt. Ja, dat hoop je. Ja, dat hoop ik. Dat was gewoon sowieso van begin af aan de bedoeling. En het boek opsturen naar haar ouders in Wassenaar. met haar naam daar groot op de envelop? Nou, ik heb zoals je weet ook. Geprobeerd om brieven aan haar te sturen met haar naam. En die zijn ook niet aangekomen. Dus ik denk niet dat, dat als ik dat doe, dat het aankomt. Waarom niet? Ik bedoel, die ouders wonen daar. En jij kan niet ja, het boek aan haar geven. Ja, maar zij schermen haar af. Dus ze zullen niet, nooit het boek aan haar geven. Mm -hmm. Ben ik bang. goed, nou, misschien luistert ze. Ja, nou. <lacht> ik, <lacht> ik ben bang van niet. Wat komt er uh, op die tegel te staan? Oh ja. Ja, dat hebben we ook nog. Ik had een aantal dingen. Ik, keer ik, ik meld ondertussen gewoon, gewoon even... Nee, nee, een paar minuten. Oh, Je hebt oh, alle nemen. tijd. Ik, ik zeg gewoon even dat we zo dadelijk uh, op deze zender... Uh, kunnen luisteren naar twee dingen. Uh, Margreet Reintjes presenteert uiteraard... en uh, journalist Johan Dibbets is de gast. Uh, hij onderzoekt zijn toekomst als 80-jarige in het jaar 2040. En de schrijver Alex Verburg hield in 1995... het laatste interview met Annie M.G. Smit... En dat interview komt morgen in boekvorm uit. Twee journalisten dus. Uh, als opvolging van uh, Joris van Kasteren. Wat komt er op de tegel? Je hebt daar een uh, geel papiertje. Heb je twee opties? Ja, want ik had er twee. Omdat ik het, er ook, het lag er een beetje aan hoe, de, <laughs> hoe, hoe het, het gesprek zou zijn. gaan. Nou, ja. en ik had eerst eentje van Nijhof. Dat, dat vind ik altijd heel mooi. Het leven is een vreemde reis. Ons hart een donker ding. Maar ja. <coughs> we moeten nu afsluiten met een, met een wijze morele les... En daarom kies ik voor Nabokov uit, uit Speak Memory, uit zijn autobiografie. In order to enjoy life, we should not enjoy it too much. En, en, en in welk geval had je nou Nijhof erop geschreven? dan? Hoe had het gesprek dan moeten lopen? Ja, dat weet ik niet. Dat, uh... Ik dat ben dat blij we dat, het is, dat, het... dat het Nabokov is geworden. Dank je wel. Dit was aflevering 2236. Dank meneer Van Kasteren. Morgen praten wij met journaliste Judith Neurink over haar nieuwe Iraakse familie. Tot dan. Radio 1. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag. De Stemming van Nederland.